Goedemorgen, ik ben Dioke en dit is het nieuws van NOS op 3. Waarom mogen jonge mensen niet per post stemmen? Daar gaat de rechter zich zo over buigen. Jonge mensen die in maart willen stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen... moeten naar een stembureau, ook als ze een kwetsbare gezondheid hebben. 70-plussers mogen thuisblijven en hun stem per post uitbrengen. De Partij voor de Dieren vindt dat niet eerlijk. We denken dat het het beste is als je briefstemmen voor iedereen mogelijk maakt. Dus mensen die ook kwetsbaar zijn of mensen die bang zijn om besmet te raken. Want je moet wel zeker weten dat de komende verkiezingen eerlijk gaan verlopen. En daarom hebben we een kort geding aan te spannen om die duidelijkheid te krijgen. Het Outbreak Management Team maakt zich zorgen over de verkiezingen op 15, 16 en 17 maart. De virusexperts zeggen tegen de krant NRC dat ze betwijfelen of alles wel coronaproof kan worden georganiseerd. Vanaf vandaag kan je weer shoppen bij je favoriete winkel in de buurt. Je mag niet naar binnen, maar je kan wel dingen bestellen en een paar uur later afhalen. Sommige winkeliers kunnen niet wachten, maar schoenenverkoper Esther ziet dit click en collect systeem niet zo zitten. Ik verwacht er echt geen wonderen van. Ik denk meer dat het iets is om ons als uh, detailisten wat tevreden te stellen. We hadden gehoopt dat onze winkels weer open zouden kunnen, zodat wij onze klanten uh, zouden kunnen adviseren. Want dat is wat wij het liefste doen en dat is ook waar wij goed in zijn. Ze is niet de enige die er zo over denkt. Haar koepelorganisatie is het met haar eens. Een mooie hulpactie in Oldenzaal in Overijssel. De lesauto's van een rijschool staan daar stil, want corona. En dus dachten ze, tijd zat om iets te kunnen betekenen. Nu rijden ze rond als vaccinatietaxis voor ouderen. Oudere mensen die problemen hebben om naar een corona-prikplek te reizen... kunnen gratis met die taxi. Daar is Hannie van 84 erg blij mee. Dat super, super. Echt waar. Dat is nou eens dus echt naast de liefde of doe wat voor een ander of hoe je het maar noemt. De ouderen krijgen wel een belangrijke instructie. Ze mogen niet aan de speciale instructeurspedalen komen... die aan de bijrijderskant zitten. Het weer een koude dag, min 1 tot min 4 en lekker wat zon. Goed nieuws voor de schaatsfans. komende nacht kan het min 15 worden. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De file staat op de N203 vanaf Alkmaar naar Amsterdam. Langzaam rijden tussen Kastruikum en Uitgeest... de vertraging een kleine 10 minuten.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 Toch gered. Ik heb het toch gered op deze woensdagmorgen, want uh, eerst was het de bedoeling dat ik uh, dit zou laten doen. Hè? Zoiets, uh, dat ik er uh, dan stop uh, aan zou hebben staan, maar is niet nodig gebleken. Dus uh, we, kunnen gewoon, uh, we kunnen gewoon beginnen. Uh, alles heeft te maken met die sneeuwval, uh, aangezien ik ook nog uh, bezigheden buiten het huis heb zoals het rondbrengen van het lokale nieuws en noem maar op. En andere zaken weet je natuurlijk nooit uh, wat je onderweg tegenkomt. Dus ik had al eigenlijk uh, een beetje rekening mee gehouden en gezegd van... nou, het zou zomaar kunnen zijn dat ik op een woensdagochtend dat helemaal niet ben. Um, goed, uh, uiteindelijk dus wel. En uh, we hebben dus best een programma, want uh, straks gaan we praten met Robert Lenteman. Hij is uh, van uh, de Lions Club uh, Zandvoort. Uh, ze hebben een online bingo die gaat volgende week plaatsvinden. En uh, daar gaan we straks over praten. Half elf is het de tijd van, nou ja, in ieder geval de tijd voor de column van Tino Stuy. Dat is de column die hij vorige week in de kant nog show heeft uitgesproken. Want gisteren heb ik er ook weer een gehad en ben ik ook weer jaren ouder van geworden van dit verhaal. En dan hebben we om kwart voor elf gaan we praten met de ondernemersmanager van Zandvoort, Janneke Den Oude. En in de tweede uur hebben we dan Mick Boskamp om half twaalf. Dat is een beetje het spoorboekje. Gaat niet helemaal door de war lopen. zoals het echte spoor. Dat, is, dat, dat valt nog wel mee. En het eerste plaatje. zal ik ook even netjes afkondigen. want anders is het zo. Van, wat was dat ook alweer? Want dan krijgen we dat soort verhalen weer. Is van een Nederlandse band geweest. ooit een illustere Nederlandse band. Ze komen uit Den Haag. Namelijk Grupo Sportivo en Hans van den Burg was daar de dragen van. En het schijnt ook nog een oude buurman van Mick Boskamp geweest te zijn. Dus dat uh, ga ik hem straks ook even vragen. Wat heb jij met Hans van den Burg van Grupo Sportivo? Nou, dan uh, weet hij dat wel. Dan gaat hij daar een antwoord op geven. We blijven een beetje in de buurt van Den Haag. Want dit komt uit Voorburg. Ook een uh, illustere Nederlandse band uh, geweest. Earth and Fire. Met Thanks for the Love. I saw your face, it seems so strange and And pop the clouds in her mix. She wasn't too bright, but after jail, when she kissed me, she knew how to get a kiss. She won't oh, Baby very long, break The lightning sees uh, How you feel Like a movie star This, is This ain't the first time the greatest I'll tell you I had a chance To do it all again uh, I won't change a stroke Cause baby I'm the most Ik speel met de gedachte om op donderdagavond tussen 7 en 8 toch prins even wat meer ruim baan te geven. Ik ben een beetje geïnspireerd geraakt door dat verhaal wat ik een aantal weken geleden heb gezien. Eigenlijk anderhalve week terug bij de NTR. Want daar lieten ze nog een concert van. Ja, een tribute concert. Met een aantal uh, uh, muzikanten van nu. Die een aantal nummers van Prins uh, ten gehore brachten. En dan blijkt dus eigenlijk dat de man toch een muzikaal genie is geweest. Het is uh, inmiddels kwart over uh, tien. En dat betekent dat we gaan praten met Robert Lenteman. Hij is van de Lions Club Randvoort. Zeg ik dat goed, Robert? Lions Zandvoort, dat klopt, ja. Ja, ja um, <coughs> Jullie zijn al uh, bij Goedemorgen Zandvoort uh, geweest als het uh, gaat om dit onderwerp. Uh, Floris Goezinnen heeft toen uh, het een en ander gezegd. Maar we doen het ja. nog even over deel om het even nog onder de aandacht te, te brengen. Want waar gaat het precies ook alweer om? Het gaat om een online bingo. Dus wij zijn een Lions club uit Zandvoort. We bestaan al ik geloof meer dan 40 jaar. Ja. Met uh, nou, rond de 25 leden, waarvan uh, veel actief nog. Normaal uh, vergaderen we het om de twee weken en verzinnen dan allerlei evenementen. Een bridge drive in de horeca in Zandvoort, een golftoernooi. Uh, en zo organiseren we allerlei fundraisers waarmee we geld ophalen. En we hebben ook een stichting, een stichting Lions Helper Kinderen... en dat is de stichting die het, uh, die het uitgeeft aan goede doelen. Ja, uh, goede doelen in Nederland uh, als wel in het buitenland. Nou, die laatste stichting, daar heeft die online bingo volgens mij ook iets mee te maken, toch? Ja, precies. Dus wij gaan als Lions Club Zandvoort omdat we eigenlijk niks buiten de deur kunnen doen. Alle activiteiten die normaal golftoernooien of bridge drives in Zandvoort. of alles is eigenlijk gewoon niet mogelijk. Sterker nog, we, we vergaderen ook online, per Zoom. En ik ben nog niet zo lang lid, dus ik ken mensen eigenlijk vooral digitaal van gezicht. Maar gelukkig staat er dan een naamje onder. Ja, oh, dus dan kan je in ja. ieder geval bij de volgende keer als, uh, als de boel vrij wordt gegeven. Oh, dat ben jij, maar nu zie ik je niet ja, echt. <laughs> ik ken nu wel alle namen. Ja, dat ja. Uh, maar goed. Ja, uh, we maar hebben we, ja? we hebben we verzonden van God, wat kunnen we doen om geld op te halen uh, online. En uh, ja, online bingo. Uh, bingo is een vrij grote uh, markt. Ik weet toevallig in Nederland, het is een hele grote markt waar heel veel geld in omgaat. Nou, in Nederland binnen de uh, binnen de wet kunnen wij uh, voor goede doelen geld ophalen met een bingo. Hm. Ja, eh, nou is dat ook zo. Eh, en dat werd ook eh, toen op die zaterdagmorgen of zaterdagmiddag gevraagd. Want tegenwoordig heet het goedemorgen's antwoord En na twaalf weten het goedemiddag's antwoord eh, Werd er ook gevraagd, ja, hoe ga je dat dan controleren? Want als er iemand zegt, eh, bingo, terwijl die helemaal geen bingo heeft... Dan, eh, dan willen ze toch weten of dat wel klopt. Ja, dat is een goede vraag. We hebben elektronisch, we hebben een bedrijfje gevonden die dit kan accommoderen. Ah. ...en die uh, hebben ook een soort bingo toe ...waarin we online die kaartjes verkopen... ...dat is elektronisch komt het in je, in je inbox... ...in je e-mail, kan je uitprinten... ...maar wij hebben hem ook gewoon on file, zal ik maar zeggen... In een systeem en wij controleren, kunnen eigenlijk zien eerder dan degene waarschijnlijk die telt okay. uh, wie er gewonnen heeft. Dus Aha, dat gaat ja. uh, automatisch. Ja. De idee is dat we het live gaan doen. We gaan het live doen vanuit uh, het museum in Zandvoort. Ja. En uh, daar zal ik met, met nog een collega en ik hoop mijn dochter met de balletjes uh, daar een leuk feestje van maken. Ja. En uh, we zullen die balletjes trekken en online kunnen mensen dan. We hebben een telefoonnummer dat gebeld kan worden. Want er is natuurlijk niet mogelijk om uh, ja, tweeënwegverkeer online te hebben. Nee. Dus het is een, een, een stream van uh, op YouTube die uh, waar je in kan kijken. En dan kan je precies volgen of je balletjes wel of niet gevolgd is. Je kan je kaartjes instrepen. Uh, in, uh, en dan bingo hup bellen. Mm -hmm. en dan kunnen wij gelijk controleren of dat klopt. En dan hebben we een aantal uh, echt best wel goede prijzen. We hebben een uh, Sonos One, Nou, dat lijkt me een hele mooie prijs. Ja, wat uh, is dat eigenlijk in... dan? Uh, Sonos One is een, een, een luidspreker. Zo'n oh, okay, ja. luidspreker. Ja. En dan hebben we een aantal vouchers van zonnebrillen.com. Mm -hmm. We hebben een, uh, kaartjes voor Ajax Feyenoord, mocht dat een keer weer eens uh, live te volgen zijn, in de Arena, twee kaartjes. En zo zijn er ook wijnflessen en allerlei andere zaken. Dus we hebben best nogal aardig wat, uh, wat, wat prijs kunnen ophalen ook. Dus het is nog nooit waard ook. Okay. En er zijn de kaartjes te koop op, op, op, op onze website. En uh, die kan je... Uh, dat is lionsclubzandvoortnl bingo. Kaartjes van 10, kaartjes van 50 euro. En ook gewoon je kan doneren. En uh, nou we zijn al bijna bij onze targetbedrag... Uh, dus er zijn nog een paar kaartjes over. Oké, okay, dus mensen kunnen uh, dan uh, gewoon nog uh, meedoen, begrijp ik. Ja, ja, absoluut. absoluut. Uh, uh, het aanmelden, waar uh, kunnen ze dat doen? Op de www.lionsclubzandvoort.nl En dan uh, zo'n ding, bingo. zo'n uh, Niet een apenstaartje, maar zo'n uh, schrap. Zo'n schrap. Oké, de slash noemen ze dat, uh, slash, geloof ik. Ja, ja. Dat wordt zo'n ding. Slash. Know, ja, <laughs> ja oké. Okay. Nou, uh, ik, ik, ik denk dat het wel duidelijk is. Uh, hoe laat uh, begint het uh, online bingo uh, volgende week? Om half acht en we doen maar één spel. Uh, maar dat duurt lang genoeg. Het zijn met honderd uh, balletjes of negentig balletjes. Dus dat, dat, dat, dat, ik denk dat het hartstikke leuk wordt. Ja, dus ik hoop de, dat er veel mensen meedoen. Ja, dus er kunnen meer bingo-winnaars zijn. Dus als het uh, uh, kaartje ja. vol is, uh, dan is er één al winnaar bekend. Maar dan gaan jullie gewoon nog door om te kijken of er... Want de prijs zo pot moet liggen, mensen. In de, uh, ja, hij, wordt, hij moet absoluut liggen. <lacht> hij we doen ook de rijtjes. Dus het eerste rijtje. Ja, ja, ja. Het tweede rijtje, het eerste kruisje... Ja. en, uh, en uh, die krijg je dan als eerste prijs en totdat de eerste bingo valt en die krijgt dan de hoofdprijs. ah, ah op die manier, ah, oké okay, okay. duidelijk uh, verhaal, uh, mooier kunnen we het niet maken volgende week nee. uh, dus om uh, uh, wat zei je, half acht hè? was dat dus half acht, ja. 17 februari half acht, juist dankjewel voor, uh, voor ja. even voor de toelichting ja, jij ook, dankjewel Ja. oké, okay. succes met het programma vandaag ja, is goed ja.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 Steven Engel en hij brengt uh, de muziek uit onder zijn achternaam Engel, uh, namelijk uh, Break en je hoort het goed hij heeft uh, de hulp uh, gehad van Paul de Munnik, die we nog uh, in een tijd uh, kennen dat hij samen met Thomas Agda nog, uh, de nodige songs uitbracht uh, Break heette het nummer daarvoor hoorde je Skyfall van Adele en daarvoor had ik het uh, gesprek met uh, Robert Lenterman. we hebben er nog uh, eentje en dan gaan we de column van uh, Tino even uh, behandelen gaat over vertrouwen en wantrouwen. Maar goed, uh, dit is ook best wel heel erg aardig. Wederom uit de muzikale stad Den Haag. Daar komt ze oorspronkelijk niet vandaan. Want ze komt uit het zuiden des lands. Daar ligt haar roots. Hanneke Laura met Doe uit 2017.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 never end I'm mm -hmm. mm -hmm. een uh, een of andere songcontest uh, bij Sean de Mol. Hoor, denk ik uh, eerlijk gezegd echt niet. Uh, dat was Nana M. Rose met uh, het nummer November. En dat is uh, in twee dagen tijd al uh, te horen. Dus uh, gisteren ook al. En dat in een onderdeel bij de kant nog wel zelf. Dat ga ik niet verder uh, toelichten. En dan ook nog is vandaag uh, Nana M. Rose dus met November. Um, goed, we gaan praten met Janneke den Oude. Goedemorgen. Goedemorgen daar. Ja, goedemorgen. Uh, want uh, gisteren bereikte ons het nieuws dat uh, met een ondertekende intentieverklaring... een eerste stap is gezet naar een meer professionele, duurzame en sterke samenwerking... tussen de gemeente Zandvoort en de ondernemersbelangen Zandvoort, Waarbij ook een ondernemersmanager is aangesteld. En die ondernemersmanager dat met u. Ja, dat klopt. Ja. Dat heb jij goed verwoord ook. Ik heb het bericht een klein beetje aangepast. Uh, zoals, uh, ja, ik, uh, goed, maakt niet uit. Het gaat even om, uh, om het, de samenwerking. Was daar een probleem mee? Of, of, of vond de gemeente van, nou, er kan wat meer, uh, meer pit in? Is, is dat het een beetje... Nou, samenwerking kan natuurlijk altijd verbeterd worden en, en sterker worden. En um, de gemeente werkte natuurlijk al wel uh, op een bepaald niveau samen met uh, ondernemersbelangen in Zandvoort. En sowieso met, uh, met ondernemers uh, uh, in het dorp. Um, uh, maar er was wel een behoefte. In ieder geval vanuit de gemeente verwoord ik dan nu, dit dan nu. Ja, uh, ja. Het gaat nu natuurlijk om de gezamenlijkheid. Maar uh, de gemeente heeft een tijd geleden de economische visie, anderhalf jaar geleden vastgesteld. Mm -hmm. En de insteek van het uitvoeren van die visie, er zit een actie aan, gaan, aan gebonden dat was heel erg omdat juist samen met uh, de, de private partijen heet dat dan uh, mooi, maar de, het bedrijfsleven uh, op te pakken en dat uit te voeren, omdat ja je kan zelf wel heel veel mooie dingen gaan doen en bedenken, um, uh, maar je hebt daar gewoon uh, ondernemers en het bedrijfsleven voor nodig en vice versa ook en elkaar nodig. Ja, uh, en zeker in deze tijden denk ik. Zeker in tijden, ja, ja, zeker. Uh, is dat ook een beetje ter sprake gekomen? Ook, ook in deze periode, hè? Waar, uh, waar ondernemers toch ook met uh, bepaalde vragen zitten? Of wat dan ook? Ja, je bedoelt in relatie tot corona. Ja, ja, dat, uh, dat, uh, dat, ja, dat ja, idee. Dat nou, wat je natuurlijk eigenlijk bij heel, heel breed sowieso ziet... is dat corona er wel voor zorgt dat heel veel ontwikkelingen... in een bepaalde stroomversnelling komen. Dat zie je niet alleen, bijvoorbeeld op het gebied van samenwerking... maar dat zie je ook op andere vlakken. Hm. En dat gold in dit geval uh, zeker ook wel. Het werd nog urgenter. Uh, dat er, er vanuit... Nou, uh, vat dan even... ondernemend Zandvoort samen in het OBZ... Huh? Uh, en de gemeente, dat die elkaar heel nauw gingen opzoeken... en samen gingen kijken... van nou hoe gaan we ten eerste bijvoorbeeld invulling geven aan... Uh, allerlei maatregelen die vanuit de overheid werden uitgegooid over het land en dus ook in Zandvoort. Maar ook hoe zorgen we dat, uh, dat we gasten veilig en, en, en ook gastvrij kunnen, kunnen ontvangen? Mm -hmm. uh, dus dat zorgde er wel voor dat er uh, heel erg een noodzaak en urgentie was om um, die samenwerking nog sterker te maken. Ja, en um, wat is uw rol nou precies als ondernemersmanager? Ja, het is een beetje een gekke term, hè, soms. <laughs> ja. <laughs> ja. Uh, want mijn rol is niet om de ondernemers te managen. Uh, nee, dat geloof ik niet. Die kunnen zichzelf al managen, denk ik. eerlijk Dat kunnen zij, kunnen zij zelf veel beter. Ja. Uh, dus daar ben ik zeker niet voor. Maar wat eigenlijk mijn rol is, uh, is om uitvoering te geven aan uh, ja, de, de samenwerking. Uh, en ik, ben, ik treed daarin op als een belangrijke uh, verbindende schakel. Als aanjager, als uh, iemand die stimuleert, die, die, die zaken opzet... Um, en we hebben daar, gemeente en OBZ samen hebben daar een aantal nou ja, uh, thema's en en, en acties uh, aan verbonden waar zij graag gezamenlijk aan willen werken. Uh -huh. dat, dat is eigenlijk mijn uh, uh, mijn werkpakket, en op het ene thema heb ik een wat meer een trekkende rol... ...en een andere weer een, misschien een meer monitorende rol. Maar mijn, mijn hoofdtaak is in ieder geval zorgen dat uh, de juiste met partijen met elkaar in verbinding staan... ...en ook samen gaan werken om nou, bijvoorbeeld zo'n thema of zo'n actie verder uh, uit te gaan werken. Ja. Uh, heeft dat er altijd een beetje bij deze ondernemersmanager erin gezeten? Uh, het, uh, het schetsen van, uh, van wat, uh, wat uw rol uh, is? Uh, bij deze ondernemers bedoel je bij mij? Of ja, dat bedoel ik. Ja, bij deze ondernemers, bij deze ondernemer nou, uh, nou, als ik kijk naar, naar wie ik ben, ja. uh, ligt dat wel heel erg in mijn karakter. Uh, huh. Dat dat, dat verbinden uh, en uh, uh, helpen en uh, um, uh, partijen laten samenwerken, dat zit wel heel erg in mij. En ik vind dat ook uh, belangrijk en dat is ook. Uh, ik werk voor Stad ik als, als bedrijf waar wij ook uh, voor staan. Ja. Um, zijn er eigenlijk in het verleden ook goede resultaten daarmee gehaald? In andere gebieden? Ja, precies. Ja. Ja, ja. Um, uh, zeker. Ja. Um, nou, er is een voorbeeld uh, bij Zandvoort om de hoek. Uh, wordt niet altijd graag uh, als voorbeeld genomen in Zandvoort, weet ja. ik ook. Maar uh, in Haarlem wordt er bijvoorbeeld gewerkt met een, uh, dat heet, daar heet het een centrummanager. Ja, oh ja. Uh, ja. En uh, daar, dat is dan specifiek voor de binnenstad. Um, uh, en die centrummanager die geeft eigenlijk ook uitvoering aan uh, nou ja, gezamenlijk bepaalde uh, thema's en, en acties. En staat heel erg in, in verbinding met alle partijen. Uh, de Waardenpolder, een bedrijfderij, een heel ander type gebied weer. Maar die uh, ja. hebben ook een hele sterke samenwerking uh, staan. Waar uh, meerdere personen zelfs uh, aan werken. Um, uh, Den Haag, Eindhoven, die hebben ook, het zijn ook alle twee wel steden van wat grote formaat uh, wel. Maar uh, die ook op een dergelijke manier werken. Ja, en, en uh, het, het is eigenlijk voor, voor bedoeld dat, dat daar ook meer een soort moment van wisselwerking eigenlijk vanuit gaat. Dat, dat wat, wat u schetst ja ja. Um, uh, ja een wisselwerking je bedoelt uh, als ja. Zo iemand inzet... Ja, precies. Ja, ja, ja, ja. ja, dan is het inderdaad de bedoeling, uiteindelijk moet het resultaat gaan bieden. Alleen, uh, ik kan dat niet alleen. Uh, ja. daar heb je, iedereen heeft elkaar daarin nodig, maar ik treed daar wel op als, ja, als echt als, als aanjager en degene die um, de, die verbindende schakel uh, is. Um, uh, en uiteindelijk moet dat inderdaad wel voor um, een stabilisator gaan werken, uh, dus uh, versnellen. Um, uh, of ook voor gaan zorgen dat er uh, synergie... of uh, meer verbinding gaat onderstaan, ontstaan. Mm. Dat er uh, meer kennis gedeeld gaat worden. Uh, zodat we ook van elkaar kunnen gaan leren. Uh, dat is wel... Uh, ja, de, want, ja, dat dat, richt, ja. ja, want dat is ook iets wat u, wat u aankaart nu. Hè, van elkaar uh, leren. Uh, wat uh, zou dat uh, voor een puntje kunnen zijn? Bij ondernemers en zowel bij uh, de ondernemers als de gemeente. Want uh, ja, men uh, ziet dat... De ondernemers zeggen ja, het schiet nooit op. En de gemeenten zeggen ja, even rustig gaan. We moeten dat uh, zorgvuldig doen. Dat, dat, dat soort uh, ideeën. Is dat ook een beetje uh, proberen elk, uh, bij elkaar wat, wat begrip of wat dan ook? Hoe, ja, moet ik, het ik zien? vind het eigenlijk heel goed. Ik denk dat in, in dat, uh, dat voorbeeld wat je nu noemt. Uh, dat begrip uh, voor elkaars uh, belangen en ook processen. Ja, de gemeente heeft nou eenmaal te maken met besluitvormingsprocessen en die moeten een algemeen belang uh, afwegen. En dat is soms best wel lastig. En aan de andere kant zijn ondernemers uh, uh, gebaat bij, bij snelheid. En bij, uh, die ja. willen graag vooruit en uh, die willen ontwikkeling uh, zien. Um, uh, maar willen ook goed geïnformeerd, dat minimaal, maar ook betrokken worden. En ook een, een stem hebben in de zaken die gebeuren. En uh, daar moet aan de andere kant, uh, dat zijn je ondernemers, daar, daar moet natuurlijk ook begrip voor zijn. Dus daar begint, daar begint het wel echt bij. Ja, wederzijds begrip uh, uh, voor elkaar's belangen. Ja, is de, en is dat, dat zal dan uiteindelijk moeten leiden tot een beter vestigingsklimaat op die manier? Ja, ja, ja. En um, uh, kijk, dat is natuurlijk een super, uh, uh, best wel abstract en, en, en hoog doel. Maar uh, aim high, uh, daar, daar, sta, daar sta ik ook wel voor. Um, uh, en daar kom je alleen met elkaar. Uh, en uh, we gaan nu dit jaar er ook voor zorgen dat, uh, uh, nou, dat die basis ook goed is. Hè? Dus dat we een professionaliseringsslag uh, gaan doorvoeren, dat mm. de betrokken, betrokkenheid wordt uh, verhoogd. Herstel van, uh, van de lokale economie gaat ontzettend belangrijk zijn. Mm. En uh, vanuit daar kan je ook verder gaan uitbouwen naar Nederland uh, zandvoort het goed op de kaart gaan zetten. En in dat vestigings- en investeringsklimaat uh, uh, op peil houden en goed houden. Ja, nou, dat, dat, dat, dat is best nog wel een, een, een uitdaging, lijkt mij zo. Ja, zeker. Ja, ja. maar <coughs> een hele mooie. Ja, goed. Ik dank u voor de bijdrage. En graag uh, tot een andere keer. Zeker. Fijne dag daar. Ja, okay, dat, uh, dat was Janneke Den Ouden van uh, de ondernemersmanager... die aangesteld is om uh, dat, uh, te, dat te gaan doen. Uh, Inmiddels ook weg, want uh, wat dat dan gaat, gaat het snel. Uh, ik zag net iets, uh, dat vond ik ook wel heel erg uh, grappig. Uh, dat, dat, uh, dat is ook iets, uh, ja, een, een beetje een dingetje van, uh, van de jaren tachtig. Ik ben uh, een beetje een, een freak uit de jaren tachtig. Nou, uh, ga, ik, uh, ga ik eens kijken of ik iets... Van twee minuten uh, vol kan kletsen, hoor. Eerlijk gezegd. Uh, is van collega Rob Harms. Dat zie ik in één keer voorbij uh, schieten op, uh, op Facebook. Uh, want ja, uh, er, is, er schijnt er iets met, met YouTube aan de gang te zijn. Of, of wat dan ook. Hij heeft dat uh, gedeeld. Shakaka, Elder Barts en more. Joe and join DJ Cassidy SDB Form uh, Classics. Uh, dat is een YouTube uh, dingetje. Dat, uh, dat kan je dan, uh, kan je dan zoeken. Uh, er zijn 20 minuten live... in Corona Proof. Kan je kijken. Uh, wa wat kan je dan zien? Jody Wadley, Cameo. Voor word op. Die man. Uh, Denise Williams. Uh, ook niet uh, een van de eerste... de beste. Ready for the world. Chaka Khan. Uh, Elder Barts uh, werd al genoemd. En uh, natuurlijk uh, joint DJ Cassidy. Maar uh, ja, ik, ik, ik, ik heb iets anders uit de jaren tachtig. Um, want uh, er waren altijd van die satellietengroepen... Uh, die uh, bekende uh, mensen uit de muziekwereld... en zeker uit de Amerikaanse muziekwereld uh, hebben voortgebracht. Bijvoorbeeld Prince. Uh, die heeft, uh, nou, ja, die heeft uh, Sheila E. gelanceerd, onder andere. En um, dacht ik ook... Uh, Wendy en Lisa, dat was ook een, een groepje waar Prince de hand in had. En uh, natuurlijk ook Vanity Six en later Apollonia Six. Uh, dat laatste, uh, of nou ja, dat, dat laatste, dat, dat, we hebben daar iets al aan gedaan. Maar goed, um, een, een tijdje terug uh, leefde daar ook uh, Rick James in, in die wereld uh, rond. En Rick James was ook een begenadigd producer. En had dat ook uh, gedaan bij een aantal, wat uh, ja, voor de mensen die dat uh, minder uh, kennen. Uh, bijvoorbeeld uh, met Val Young. We kennen natuurlijk uh, de hele grote clubhit Seduction. Uh, maar goed, uh, maar hij had ook nog iets anders. Ik zit maar te rekken hoor. <laughs> ik zit maar te rekken, want ik moet, ik moet een beetje uitkomen met mijn tijd. Uh, en dat gaat nog wel even lang uh, duren. Maar uh, diezelfde Rick James, uh, die was daar een uh, begenadigde uh, producer in. En uh, hij heeft uh, bijvoorbeeld ook uh, Eddie Murphy gedaan met uh, Party All the Time. Wie kent dat niet? Stond hij daar in uh, de studio die. Uh, die zwarte comedy die stond daar een beetje gewoon een plaatje te maken. En, en noem maar op. En Rick James die zat daar wat aan knopjes te werken. En zodoende uh, werden er ook de sporen gezet. Uh, als uh, producer, zeide Rick James dan in dit, in dit geval. Uh, dat heeft hij ook met uh, een damesgroepje gedaan in de jaren tachtig. Het is een lange ook een aanloop om, om een plaatje aan te kondigen en om de tijd vol te kletsen hoor. Uh, Mary Jane Girls die heeft die ook uh, gedaan. Dus een beetje aansluitend of heb je, heb je het nog een beetje vast? Want het uh, gaat natuurlijk om, uh, om het verhaal wat uh, Rob Harms uh, net uh, op de sociale media heeft gepleurd werkelijk. Uh, maar dat, dat, dat valt eigenlijk ook wel in dat rijtje. En ik weet niet of dat uh, ook in dat, uh, dat uh, videoclipje voorbij gaat komen. Dat weet ik niet. Het is uh, eigenlijk ook de enige echte hit die ze ooit hebben gemaakt in uh, de jaren 80. Waarbij Rick James natuurlijk de grote aanjager is geweest. Ik ben nou hoor mensen. Want dan kan ik het plaatje helemaal draaien tot aan het nieuws. En dat enige nummer wat hij gemaakt heb voor de Mary Jane Girls is In My House. Nou ik denk dat ik het nu wel red tot dat nieuws van 11 uur. Hier is die. Ik heb er nooit zo lang een, een aankondiging moeten doen om de tijd vol te kletsen. Maar goed, het, het is me wel gelukt. Vraks om 11 uur gaan we na 11 uur gaan we gewoon weer verder hoor, met uh, leuke muziek uh, te draaien. En natuurlijk het nieuwsoverzicht van Big Boskamp.